Vern Troyer, de acteur die bekend werd als Mini-Me in de Austin Powers films, is overleden. Zijn management heeft dat op Facebook bekendgemaakt. Over zijn doodsoorzaak is niets gemeld. De acteur worstelde al lange tijd met een depressie en werd vorig jaar met een alcoholverslaving opgenomen. Troyer, die slechts 80 centimeter lang was, werd vooral bekend als Mini-Me, de kleine handlanger van Dr. Evil uit de Austin Powers films.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 FC Barcelona heeft voor de dertigste keer en voor de vierde keer op rij... de Spaanse beker gewonnen. In de finale om de Copa del Rij werd Sevilla met 5-0 verslagen. Bij de Catalanen stond Jasper Cillessen in het doel... en hij stond met een goede uittrap aan de basis van de 1-0 van Suarez. Barcelona pakt dit jaar zo goed als zeker de dubbel. In de Spaanse competitie is de voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid 12 punten. Het weer, het is helder en het blijft droog. Later vannacht koelt het uiteindelijk af naar 9 tot 14 graden. Overdag schijnt geregeld de zon en wordt het opnieuw warm, 22 tot 26 graden. Later op de dag kan een enkele bui met onweer ontstaan. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Eén file op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. File lost wel langzaam op, staat nu nog 2 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten. BNN-Vara. Bassie en Adriaan. Voor hele generaties, waaronder de mijne, zal dat duo de eerste kennismaking zijn geweest met het circus. Zoals Pipo dat voor de eerdere generaties was. Of nou ja, eigenlijk tralen Bas en Aad voor een clown en een acrobaat... verdomd weinig op, hoewel ze 24-7 in tenue waren. In de oudere series zag je ze nog wel eens in een tent... maar later waren ze vooral druk met het terugvinden van verdwenen kronen... het zoeken naar verzonken steden en het reizen door Europa en Amerika. Hun schaarse vrije tijd brachten ze door in een ielige caravan... zit het aan een krap tafeltje. Die caravan stond altijd een beetje alleenig op een grasveld. Wat de vraag opriep of de andere circusartiesten... Bas en Adria niet zo mochten. Nee, gaan jullie maar een eindje verderop staan. In de tijd van Bas en Aad zag ik geregeld kartonnen borden... geniet om lantaarnpalen, waarop meestal een clown je gul toelachte. Het circus is in de stad... Voor mijn gevoel zie ik die borden minder vaak. En het nieuws dat ik de laatste jaren over circus hoorde... stemde ook weinig optimistisch voor die branche. Een verbod op wilde dieren. En de tragische en in de media breed uitgemeten geschiedenis... rond het faillissement van circus Herman Rens. Tja... Hoe gaat het eigenlijk met het circus? Dat vraag ik op Wereld Circusdag. Want dat is het, Nou, eigenlijk drie minuten, niet meer... maar nog toch een beetje, aan Alex Seim. Circusdirecteur, of dikke deur, zoals Pipo vroeger zei. Hij richtte in 2000 zijn eigen circus op, Circus Seim. Hij reist op dit moment met twee circussen door het hele land. Menno van Dijk, jongleur, zag als driejarig jongetje... een circusvoorstelling in Carré en dacht... hier wil ik ook staan. Dat is gelukt... Na de wereld over gereisd hebben met diverse circussen, was hij afgelopen kerst te bewonderen in het kerstcircus van Carré. Uniek. Slechts vier Nederlandse ex gingen hem in 33 jaar voor. En hij won de Oscar Carré Trophy 2018. De hoogste Nederlandse circusonderscheiding. En Jan Zegerplug, ook bekend als Clown Frankie... begon als manisje van alles bij het circus... maar wist al van jongs af aan dat hij clown wilde worden. Na internationale successen en 13 jaar circusrens... vroeg Alex hem bij zijn circus. En daar kreeg hij nu de lachers op zijn hand. Zijn gidsen mij het komende uur door de piste. Zij zijn de zes ogen van de Vries. Roelof de Vries. Een hele goede nacht, live vanuit het Ink Hotel in Amsterdam en welkom Alex, Jan en Menno. Hebben jullie nog wat aan Wereldcircusdag gedaan, Alex? Jazeker, we zijn uh, vanmorgen begonnen met een uh, open dag voor het hooggeheerd publiek... Om, uh, om de mensen een kijkje achter de schermen van de Circus-tent uh, te geven. En daarna natuurlijk twee uh, spetterende voorstellingen. En ja, vanavond sluiten we af hier uh, bij jou in de studio. Hoe ziet het eruit achter de schermen bij Circus? Dat zijn kleine, kleine achter de schermen of lief? Ja, dat is best wel klein. Mensen zijn er ook wel verbaasd over dat daar artiesten en paarden... Uh, ja. allemaal staan te wachten om uh, door het, uh, het gordijn naar binnen te gaan... Uh, maar ze zijn ook verbaasd dat daar uh, televisiecamera's hangen... die de voorstelling in de gaten houden... Uh, computers voor het licht en het geluid te bedienen. En dat is eigenlijk wel het mooie van het circus. Het is een nostalgisch beeld naar buiten... maar daarachter uh, scheelt uh, toch wel een hele moderne wereld. Dan dus staat de directeur ja. gewoon naar een scherm te loeren. Ja, zeker. <laughs> en in te grijpen, als het moet. Als het moet, ja. grijpen we in, ja. Ben nou, jij nog iets uh, gedaan vandaag? Iets uh, speciaals? Uh, nou ja, ik ben hier nu Ja, <laughs> over circus te praten. Daar ben ik heel blij mee, ja. <laughs> maar van gisteren iets uh, achter de schermen iets laten zien? Of, uh... um, ik, heb, uh, nou, ik heb de hele week in Tilburg op de circusopleiding... de HBO-circusopleiding lesgegeven. Echt? Lessen, ja. Ja. Dus uh, ja, daar hebben we natuurlijk wel uh, heel hard aan circus uh, gewerkt. Hé hey Jan? Nou, ik had toevallig vandaag een vrije dag. En nog toevalliger, ik ben ook hier. Maar... Um, <laughs> Ik heb op Facebook een afbeelding gedeeld... van prinses Stephanie van Monte Carlo. Uh, zij promote de Wereld Circusdag. Ja, ja, ja, Over de hele wereld. En het was heel leuk. Ik heb uh, ik denk bijna 2000 uh, vrienden op Facebook. En heel veel uit het circus. En je zag die afbeelding de hele dag voorbij komen. Oh, ja. Dus dat vond ik wel heel Monte leuk. Monte Carlo, ontzettend. legendarische circus daar ook, geloof ik. Hè? Dus, de ja, de daar Europese is elk top. jaar het circusfestival ja. van Monte Carlo. En daar... Uh, komt de top van de circuswereld bij elkaar. Ja. Heren, jullie, het komen alle drie niet per se uit de circusfamilie... maar wisten alle drie wel al jong dat jullie het, het vak in wilden. Is het ook een passie, Jan, die je misschien van jongens waar moet voelen... Um, ik denk het wel. Uh, ik, ik ben door mijn moeder meegenomen naar het circus. kijken, gewoon uit een burgergezin, om het zo te zeggen. Ja. En ik was gelijk verkocht. Ik heb sinds die tijd thuis circus gespeeld. En altijd geroepen, ik word later clown. En meteen clown ook, niet toch getwijfeld tussen nee, mij, jongleur, de, uh, dompteur... Uh. Nee, de clowns maakten in die voorstelling die ik gezien heb... Uh, de grootste indruk op mij. Ik weet het nog precies, er ging een grote clown in een wasmachine. Die werd de heet gewassen en er kwam een klein <lacht> clowntje uit. En... Uh, ja, dat was voor mij de eye opener naar het circus toe. De rode neus is nooit meer afgegaan? Uh, nou ja, toen had ik hem <laughs> nog niet gelijk op. Maar uh, die gaat niet meer af, nee. Benno, hoe, hoe zit dat bij jou? Ben je erin gerold? Nou ja, ik wist het inderdaad ook al heel vroeg. Uh, ik was drie toen ik voor het eerst een circus zag. En uh, ja, toen heb ik al geroepen van dat ga ik later ook doen. En dat is nooit meer overgegaan. En, maar ook meteen, wist je, ik, ik word jongleur. Dat vind ik zo de, de, nee, dat niet. Oh, dat niet Nee, dat niet. Dat is pas later gekomen. Ik ben... Uh, toen we gaan zoeken naar een manier om, uh, om aan circus te doen. En ja. dat uh, vond ik bij Circus Elleboog in Amsterdam, um, jeugdcircus. En daar ben ik voor het eerst in contact gekomen met alle circustechnieken. En uh, heb ik alles uitgeprobeerd en jong leren... ja, dat is, uh, dat is wat ik ben blijven doen. Ja. En uh, ja, in die tijd was er in Nederland uh, verder eigenlijk... Uh, niks om professioneel circusartiest te worden. Er waren nog geen circusopleidingen. Dus uh, na Elleboog uh, ja, viel ik een beetje in een gat... en ik uh, zat hier nog gewoon op school... Dus toen ben ik uh, ja, allerlei uh, dingen blijven trainen... Uh, danslessen gaan nemen, jong leren blijven trainen thuis. Uh, en toen ik mijn diploma had gehaald, mijn VWO-diploma... toen ben ik naar Parijs vertrokken, naar de circusschool uh, van Fratellini. En daar heb ik toen nog uh, gestudeerd. Daar leer je dan de, de, de echt top te worden? Uh, ja, daar, daar, ik, was natuurlijk al, uh, ik kon natuurlijk al jong leren. Ja. Ik had nee, al maar precies, een beetje die daar... balletjes in de lucht houden, dat, dat kan ik misschien <laughs> nog leren. Hè, weet je. Maar wat is dan de stap die je maakt tot de echte top? Nou, ik heb wel veel geleerd, ook in mijn hele jeugd eigenlijk. Uh, ik heb ook altijd uh, contact gezocht met uh, circusartiesten die in de buurt uh, waren. Onder andere in Carré, daar was ik bijna iedere winter achter de schermen te vinden. En daar heb ik met uh, ja, topjongleurs die daar langskwamen gerepeteerd. En die hebben mij. Ja, naar een hoger niveau gebracht, waardoor ik ook aangenomen werd uh, op die school ja. uh, in Parijs. Ja, en daarna ga je dus met een, ja, ga je echt aan je act werken. En, uh, ja. Tegenwoordig kun je alles, we zaten voor de uiterlijke, kun je alles in de lucht hebben. Je keek hier even op tafel, karaf. Zegt, nou, niet alles wel veel. <laughs> ja. Ja. <laughs> hoe groot tot hoe groot kun je dingen kun je ermee gooien? Messerswaarden? Ja, ja, in principe kan dat allemaal. Als het ja. niet te groot wordt, uh, is het mogelijk voor een jongleur... om, uh, om dat in de lucht te houden, ja. Fantastisch. Je bent net dansles. Jan, jij hebt ballet ge gedaan ook nog, hè? Dat klopt. Hoe helpt dat een clown? Nou, ik had als kind... Uh, las ik alles uh, wat over circus ging in de krant... en er was een uh, beroemde clown... en die zei toen... een goede clown heeft klassiek ballet gedaan. Nou ja, dus ik dacht... ik moet ook klassiek ballet gaan doen... want anders word ik geen goede clown. Dat is logisch. En uh, ik zat toen nog nou, net op de middelbare school... en ik durfde dat absoluut niet op school te vertellen. Ik schaamde me rot. Ja. Um, maar het moest voor mijn vak, dus uh, ik heb inderdaad klassiek ballet gedaan. Heeft het ook echt geholpen? Um, ja, zeker. Wat was het gewoon grap van die clownen? Nee, nee, nee, nee, <lacht> nee, nee, het is wel heel belangrijk dat je gewoon een goede houding hebt... Ja. Uh, op het moment dat je optreedt. En ik denk dat ik dat vooral uh, op die lessen heb geleerd... om een goede houding aan te nemen. Alex Heim, circusdirecteur. Deze twee heren die gaan naar het circus. Zijn ze jong, denk ze, ik wil clown worden. Ik wil bij het circus. Jij wilde al heel jong directeur worden. Wat ja, was je voor kind? Ik was vier en uh, ik ging ook met mijn ouders naar het circus. En, en het eerste wat ik zei dat ik thuis kwam... Uh, later als ik groot ben, uh, dan word ik circusdirecteur. Ja, dat is wel ja. apart. Ja, nou ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus misschien dat het okay. daarmee uh, te maken heeft. en. Uh, maar ja, ik ben heel blij dat ik die weg heb gevolgd. Ja, ja. maar het is ook wel weer een ingewikkelde weg. Dat wil ik wil niet zeggen dat je clown en jongleren niet, niet ingewikkeld is... maar een circus oprichten is nog wel een andere... Nou, de, een circus oprichten is natuurlijk niet uh, zomaar iets. Uh, alhoewel, ik denk wel dat ik de mooiste baan heb... Uh, die je kunt wensen. Aan de ene kant, uh, het ene moment hebben, uh, zitten we te vergaderen over vrachtauto's. Dan gaat het over uh, glitters en verenkostuums. Uh, dan gaat het over managen. Uh, dan gaat het over kinderen die naar de rijdende school moeten. En dan gaat het over marketingstrategieën. Dus het is zoveelzijdig ja. dat je ook wel eens denkt: van nou, het is wel veel. Wil maar... jij je meer ondernemer of meer lid van de circusfamilie? Nee, ik ben wel echt. Circus is mijn passie. En ik denk. Uh, dat uh, als ik alleen ondernemer zou zijn... dat het niet mogelijk is om een circus te runnen. Want als iemand alleen maar op, als ondernemer naar een circus gaat kijken... dan zegt hij... Uh, we, dus we, we kunnen beter ijs gaan We kunnen beter iets voor anders je. gaan doen. Ja. Ja. Op, op, op jullie Twitter-account las ik... Circus is als een... Luxe verpakte bonbon. Puur ambachtelijk, maar ook theatraal, klassiek... vol vakmanschap en passie. Ja. Wat zit er bij jou allemaal in die bonbon? Wat, wat, wat is er te zien? Nou kijk, het uh, is natuurlijk een hele periode geweest... Uh, dat het allemaal groter, groter, grootst uh, moest. En wat uh, de succes is van de circussen waar ik mee reis... is denk ik dat mensen komen bij ons aan... en ze zien de gepoetste schoenen. Ze zien dat alles netjes is. Dat het verzorgt. Ze voelen zich welkom. Er is een, een, een verschil of je op zaterdag naar de supermarkt gaat om nootjes te halen... of je gaat naar die noten- en kaaswinkel. Juist die, die ambiance om het circus heen... dat maakt het zo aanraakbaar. Maar wat zit, er, wat zit er in? Wat zien we? Wat zien we? Nou, we zien dit jaar bijvoorbeeld... bij ons Jan Rossi in de voorstelling. Een, een internationaal bekroonde clown. Onder andere op het circusfestival van Monte Carlo. Stond ook al eerder in het Wereld circus Kijk even naar deze. Jan, is hij een beetje goed? Hij jou? is heel erg goed. Beter dan jou? Uh, nou Het is een heel andere soort clown. Hij is een witte clown. Dus eigenlijk de serieuze clown. Ja. Uh, en daar is hij hartstikke goed in. P Piero, is dat, ben ik dan uh, niet goed geïnformeerd? Of is dat hetzelfde? Ja, in, wij hebben toch in ons vak de neiging om te zeggen... de witte clown okay. of Elpse Duits de wijsclown. Uh, ik denk niet... Piero gebruiken wij niet zoveel. is dus meer met traantjes. Ja, niet. precies. Ja. Met zo'n kraagje om. Ja, en uh, en Bollie ja. zit <laughs> <laughs> Maar Jan staat natuurlijk ook uh, in, in, in mijn andere productie. Ik maak natuurlijk verschillende uh, circusvoorstellingen. Dus je zoekt artiesten die uh, aansluiten bij het concept wat je ja, hoe gaat dat dan eigenlijk? Ga je scouten? Reis jij Europa rond? Nou, het belangrijkste is dat je als circusdirecteur weet... Wat, wat is de identiteit van mijn voorstelling en, en van uh, het circus wat ik maak. En daar zoek je artiesten bij. Ik heb, uh... Maar als een voetbalscout, ga je dan overal zitten en dan ga je kijken... Nou, vroeger kwam er een agent uh, en die had uh, videobanden... en die ging dan uh, laten zien welke act je allemaal uh, kon boeken. Tegenwoordig is het natuurlijk anders. Artiesten bieden zich massaal aan uh, via Facebook. Uh, en mail krijg je van alles toegestuurd. Maar je moet een act zien een voordeur gaat boeken. Want het is niet alleen... Uh, iemand kan een foto opsturen of, of, of een filmpje... maar die kan ook van jaren geleden zijn. Dus je moet ook zien ja. hoe komt het aan bij het publiek. Daarnaast uh, leef en werk je 24 uur uh, met artiesten samen. Dus als mensen om hun woonwagen of kerven een, een enorme chaos hebben... Dan, het uh, netjes zijn. Ja, dan ja, het moet het wel een beetje netjes zijn. Moet die moet ja, in de groep passen. Dat, ja, die beetje. moet in de groep passen. En dan is het ook wel weer net als artiesten onderling bellen van uh, hey, dat circus heb ik een aanbieding van uh, hoe is dat? Oh ja? uh, betalen ze? Is alles goed geregeld? Uh, dat hebben circusdirecteuren natuurlijk onderling ook. Dat zijn allemaal dus die je voor, voor een bepaalde periode bij elkaar brengt. Ja, het varieert. Sommige producties uh, zijn van kortere duur. Andere zijn van langere duur. Het hangt ervan af hoe lang een productie duurt of je iemand... Uh in dienst moet nemen of als ZZP'er aan mag nemen. Menno, je bent onderdeel van een uh, wereldvermaarde jongleuract met je, met je vrouw. K kun jij kiezen nu waar je, waar je wilt staan? Uh, word je, je platgebeld? Ja, soms wel. Uh, dat is wisselend. We, we krijgen aanbiedingen natuurlijk uit de hele wereld. En uh, de ene keer komen ze allemaal tegelijk, dus dan moet je inderdaad kiezen. En de andere keer, dan, uh, ja, dan past het toevallig net na elkaar. Uh, ja, dat past het niet in elkaar. Maar en, en, en, en, gaan ze overbieden dan als het niet past? Of zeggen van nou, uh, um, ik, wil een heel, ik wil een heel duur hotel. Uh. <laughs> <laughs> nou, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat je van de vraag, uh, vraag en aanbod uh, spelen natuurlijk wel mee met de onderhandelingen. Als je het idee hebt dat je ze ergens heel graag willen hebben, dan, kun je, dan heb je een betere onderhandelingspositie. Uh, dan als uh, jij uh, geen werk hebt op dat moment als artiest. Ja, ja. ja dat, dat lijkt me ja. evident. Ja. Ja. Ja. Alex, zou je hem kunnen betalen, Midden? Dat zegt nooit nooit. <laughs> nee, maar wij, dit jaar staan er bij ons in het programma... Uh, ook artiesten die bekroond zijn op het Circusfestival van Monte Carlo. En uh, die bij, volgend jaar bij Circus Knie staan in Zwitserland. Dus ik denk dat we inmiddels wel in, uh, als, uh, met onze producties... ook in die vijver uh, vissen. Maar het lijkt me een hele mooie... Uh, ik sluit het zeker niet uit voor de toekomst. Ja. Je hebt al een topper staan, Jan. Uh, uh, twee Jans dus eigenlijk. Uh, ik noem jou nu even Frenkie. Jan, ja, <laughs> ja, dat is Jan Rossi, die witte clown. Ja. Wat, wat, wat maakt Frenkie Jan zo goed? Een um, clown, clown is, bijna het, is eigenlijk het moeilijkste om te boeken als circusproducent. Mm -hmm. Want een clown moet aansluiten bij die voorstelling. En uh, een clown wordt al heel snel schreeuwerig of flauw. En... Um, een clown moet je eigenlijk meenemen in, in, in zo'n voorstelling vertederen, maar uh, Jan uh, spreekt ook heel veel in de voorstelling, dus maak grapjes, die, uh, woordgrapjes, dus die moeten aankomen, dus een verbindende factor en, en, en grappig zijn. De nou, maisena van, van de avond? Ja, de slagroom. <lacht> <lacht> nou, heb, je, heb je nog taart? Doe je dat? Is nee nee, je nee, nee, nee nee nee nee nee nee, dat is niet mijn stijl, maar. Um, nou een, een, een, een, een, een slechte ka clown kan een, een programma breken dat, dat is zo, heeft heel veel invloed op, op het geheel. Dus ja. het, het is ja, het is wel een van de belangrijkste onderdelen in een voorstelling. Hoe, in hoeverre klopt dat beeld omdat ik dan heb van zo'n rondreizend gezelschap en allemaal met kerfennetjes en dan 's avonds gezellig Bij een kampvuur zingen. Vraag je het aan mij. Nou, ja, ja, ja. A, aan, aan ja. Jullie? maar je lijkt ja. eens mee aan beginnen, Ja, ja. nou kijk ik heb zelf uh, gewoon een huis. Maar op het moment dat je bij het circus bent... reis je of met een caravan of, uh, of een camper in mijn geval. En uh, ik zit vaker in mijn camper dat ik denk... nou heb ik het meer naar mijn zin dan in mijn huis. Het, het is he, een, een bepaalde levensstijl. Yeah. Uh, en circusmensen houden heel erg veel van barbecue. Dus zodra het mooi weer is, komen overal de barbecues tevoorschijn. En voor je het weet, zit iedereen gezellig bij elkaar aan de barbecue. We zijn niet mensen die allemaal de hele dag bij elkaar over de vloer komen. Maar op het moment dat er iemand buiten gaat zitten barbecuen... schuift iedereen aan en is het één grote gezellige familie. Is het een voor jou, herkenmer? Ja zeker. Alhoewel voor ons is het ook zo dat uh, ik ja wij bekijken het, het Natuurlijk, heel erg uit het artiestenperspectief. Uh, en wij werken met onze act uh, niet alleen in het rondreizende circus. Mm -hmm. Dus uh, we, soms werken wij in, in variété theaters ja. in Duitsland, waar we dan in een appartement wonen. We hebben ook gewoon een huis in uh, Rotterdam. En soms zijn we inderdaad vijf maanden geboekt uh, door een rondreizend circus. En, en dan doe je een we campertje de, of die, die krijg je dan. Uh... Uh, van het circus meestal. Ja. Uh, in ons geval dan. En dan ben je inderdaad uh, vijf maanden in een caravan. En en dan vind je dat nou leuk? Die of situatie? Denk je, nou, ik vind het in Duitsland is een hotel eigenlijk ook wel prima. Ik vind het, bij, uh, in, het circus, oh, in een reizend circus, tentcircus altijd het prettigste om in een caravan uh, te zijn. Want dan ben je, je bent op de werkplek te, meteen. Dus je hoeft niet uh, van je appartement ja. naar het circus te reizen de hele tijd. Dus uh, voor een reizend circus vind ik het het prettigst. Want je neemt ook je eigen huis eigenlijk steeds mee. Ja. En je hoeft niet steeds te wisselen iedere week uh, van appartement. Dat, uh, dat is niet prettig. En meneer de directeur? Nou, de... Extra grote camper? Nee, nou, nee, nee nou, de, nou, de artiesten hebben grotere campers bij ons, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Uh, het is wel een heel bijzonder leven natuurlijk. Hè. Kijk, als circusdirecteur, er zijn maar weinig werkgevers die uh, met hun personeel uh, samenleven en werken. Ja. Ik heb uh, bij de ene productie 17 mensen aan het werken, bij de andere 7. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij Circus zijn, er zijn 17 medewerkers, die hebben hun partner mee, die hebben hun kinderen mee. Dus als de kinderen van je personeel ruzie onderling hebben, dan moet je ook weer oppassen dat de moeders ook niet uh, daarover in conflict Daar hou jij ook mee bezig? Ja, daar hou ik me ook mee bezig. Maar dan, we hebben een rijdende school. Uh, en dat is in Nederland heel Heel goed geregeld via Stichting Rijdende School. Uh -huh. uh, maar er is bijvoorbeeld ook een aalmoesenier... Uh, uh, die het uh, geestelijke ondersteuning uh, verzorgt. Dus een rondreizende aalmoesenier. Ja, ook voor de, de kermis en circuswereld. Die is vandaag ook uh, onderscheiden met de gouden Chapiteau sleutel. Uh, dus eigenlijk is het gewoon een, een, een stad op wielen. Maar ik moet ook wel... Uh, Jan zegt al, circusmensen zijn gek op barbecuen... Uh, maar iedereen heeft ook wel zijn eigen leven. Iedereen, uh, he, op, die, op die mooie zomeravond dat er gebarbecued wordt... maar de andere avonden eet iedereen dan toch wel gewoon met zijn gezin... Ja. met zijn partner, uh, heeft iedereen zijn eigen leven. En ik denk dat dat ook goed is. Want als je aan het begin van het seizoen artiesten ziet... die meteen uh, 24 uur per dag samen zitten en alles samen doen... dan kan ik de klok erop gelijk zetten... dat aan het einde van het seizoen het uh, homilis is. Conflicten. Ja, moeten we niet willen. Dat moeten we niet hebben. Nee. Vervolgens gaan we verder praten over de ontwikkelingen het circus, uh, en hoe romantisch het eigenlijk nog is, en dieren, ja, en jij, lieve luisteraar, je mag ook zelf je vragen insturen, dat kan, gratis en voor niks, stuur een appje naar de NPO Radio 1 app te downloaden in de App Store, of ga naar www.nporadio1.nl en druk linksbovenin op appje. Oehoe.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 Een uh, Black Horse, misschien wel zo'n Fries paard uit het Circus van Alex, want die heeft hij. En het Cherry Twee, Katie Tunstall. De Zes Ogen van de Fries. Bij mij nog steeds hier in het Inc Hotel, Jan Plug. Beetje bekend als Clown Frankie. Alex Heim, directeur van Circus Heim. En Nina van Dijk, Jong uh, Leur. Um, ik heb een aantal stellingen voor jullie, heren. En dan mogen jullie op antwoorden met ja of nee. En je mag natuurlijk ook nog toelichten je antwoord. Graag zelfs. Uh, Menno, optreden in een theater haalt het niet bij optreden in een tent? Nee. Even leuk? Ja, nou ja. Maakt ja ik, ik, ik, het maakt mij niet zoveel uit. Het is, ik vind het allebei mooi. Ik, wat, het circus in een piste heeft wel iets heel anders dan het, dan het werk in een theater. Dus een ronde pistewerk waar het publiek rondom zit... heeft iets heel bijzonders. En daar, uh, maar of dat dan in, in een, bijvoorbeeld in een carré is... of in een circus tent, maakt dan voor mij niet zo Carré uit. Een dat is een circus theater, uit. toch? Dus he, ja. Rondom. Ja, ja, ja. ja. Dus het, dat verschil is groter. Of ze rondom zitten of dat je er tegenaan kijkt, zeg maar. Ja, ja. dat is het grote verschil ja, wat mij betreft. Niet die tent of het vaste gebouw. Jan, heb je, wat, jij de charme van de tent? Doet het jou wel iets? Ja, ik ben wel echt van het klassieke circus. Dus in die zin hou ik ook echt van een tent. Maar ja, Carré is net zo klassiek. En dat is ja. dan echt een, een circus theater. Um, maar ik treed voornamelijk op in, uh, in tenten. En liefst ook. Uh... Ja, vind ik heerlijk. Ja ja Alex, nou als het stormt en waait en ze voorspellen windkracht 9... dan ja, dan denk, dan dan wel denk wel eens, ik wel eens winters van uh, misschien wordt het tijd dat we gaan verhuizen naar een theater, maar als ik, je dat serieus wel eens? Nou ja op dat soort avonden als je buiten in de storm en de regen en, en dan heb je wel eens die momenten dat het door je hoofd schiet, maar ja. als ik gisteravond op een prachtige zonnige avond en ik zie op uh, op het terrein in Heemskerk waar wij tot en met uh, volgende week zondag voorstellingen geven het publiek het is goed, gepreugd, goed gepreugd, dus door. lekker. Goed, hè? En, uh, en je ziet het publiek daar uh, met de lampjes branden... en over het groene gras die tent in uh, lopen. Ja, dat is voor mij wel echt het circusgevoel. Dus is het is uh, duur, hè, zo'n tent ook, denk ik. Want ik weet, ik weet de VARA... De, uh, Wordt op BNF varen, is bijna een keer friet gegaan. Ja, door de hele ja, ruis. Uh, ja, ja, ja, circus tent, dat uh, liep niet zo goed af. Nou, het is niet alleen een tent. Het is net als uh, ja, als je een paard koopt, het is, er komt ook het hooi bij. En, ja. en Bij een circus tent is ook een vrachtwagen. En iedere vrachtwagen is een chauffeur en licht. Dus er komt gewoon Als het alleen de tent zou zijn, dan zou de investering nog wel meevallen. Maar alles wat erbij komt kijken, aan kabels, aan verlichting, stroomkasten. Verwarming, want dat is in, ja. in die hele koude winter. Er, dat ja. maakt het allemaal. Maar gelukkig, hè, de. de, de de technieken zijn ook veranderd. We werken met allemaal uh, ingenieurs die uh, constructieberekeningen. dus de tenten zijn ook wel sterker. Maar de weersomstandigheden zijn ook verwarmd. Dus ja, zo'n tent komt wel heel wat bekijken, maar het heeft toch iets magisch. De volgende stelling. Ja, ik kan alleen maar bij jou uh, beginnen, Jan. De clown is de koning van het circus. Nou, dat ben ik gelijk helemaal <laughs> met je eens. Is er hiërarchie? <laughs> uh, nou... Van, van oudsher is er in de circus wel echt hiërarchie van de directie, de artiesten, het personeel. Maar ik geloof in de huidige tijd uh, is dat eigenlijk heel erg aan het verdwijnen. Natuurlijk uh, heb ik alle respect voor Alex als directeur zijnde. Maar uh, wij gaan, nou kennen we elkaar ook erg lang, maar gewoon op een vriendschappelijke, leuke manier met mm -hmm. elkaar om. En in die zin kijk ik niet hem, helemaal tegen me op van oh, daar komt de directeur aan. Niet zoals vroeger, misschien, nou, misschien, zoals bij Pipo, vooral deze dan, hè, de, de, de dikke deur. Ja. En, en in, in, in circusartiesten onderling is er dit: ah oh nee, maar dat is de koorddanser, de, de maar ik ben de clown. Nee hoor, nee, dat helemaal niet. Alles gelijk. Maar de, iedereen is qua vak gewoon voor mij gelijk. Alleen je hebt natuurlijk eh, vaak. Ik ben nu in een klein gezelschap van zeven mensen. Maar soms ben je ook in een gezelschap van zeventig mensen. Ja, kun je niet met zeventig mensen vrienden zijn? Heb je natuurlijk je voorkeuren. Ja, dus van mensen in het menselijk verkeer. Precies, we ja. precies. En Milo, ik ga weer even naar jou. Nederlandse circussen kunnen veel leren van het buitenland. Ik denk dat je altijd van elkaar kunt leren. En uh, er zijn natuurlijk. Uh, in het circus uh, altijd heel veel ontwikkelingen geweest. En uh, ja, die, als er ontwikkelingen zijn in het buitenland, daar kan, daar kan het Nederlandse circus natuurlijk ook van leren, maar er zijn zeker ook weer ontwikkelingen in Nederland waar buitenlandse circus Dus Zie je dingen kunnen. in het buitenland waarvan je denkt, ja, dat moet ik toch eens even doorgeven aan de, aan de vrienden in Nederland, daar moeten ze wat mee. Grote um, trends of, of kleine dingetjes. Ja, je, merkt, je merkt wel dat trends uh, ook binnen het circus ook overgenomen worden, natuurlijk over de grenzen. En vooral als circussen heel uh, nationaal reizen. Dat, ze dan, uh, nou ja, dat een trend van een ander circus ook overgenomen wordt. Eigenlijk zijn er grote trends in, in het circusland waarneembaar... Ja, de, de zijn, de, de, wat ik net al zei, dat de, de sfeer en entourage daar, daar heel veel uh, op wordt ingezet. Hè. Bijvoorbeeld in Duitsland is er circus Flikvlak met een geheel eigen stijl. Uh, wat weer totaal anders is dan Roncalli. Flikvlak is dan heel modern. Uh, maar je kunt er overal van leren. Wij, het gebeurde rustig dat wij op een, op een avond geen voorstelling hebben... en dat we zeggen, we stappen in de auto en rijden 400 kilometer naar Duitsland om, om een show te zien. Ja. Ik denk dat er een groot verschil zit tussen je laten inspireren en kopiëren. Kopie. Want een circus met een eigen identiteit uh, heeft toekomst... maar een circus wat kopieert of zaken steelt van andere circussen, omdat ze dan denken, nou, daarin zit het succes. Einde van het verhaal. Je 400 kilometer rijden, ga ik wel verder weg? en zegt, nou, ik vlieg naar Senegal om te kijken hoe het daar staat. Ja, nou, ik stap ook wel in het vliegtuig. Ik ben vorig jaar uh, rustig dat ik zeg... ook vlieg één avond naar Oostenrijk om een voorstelling te zien. En dan kan het zijn dat ik daar een act boek... maar het kan ja. ook zijn dat ik terugkom denk... Nou, dat was toch iets anders dan ik had verwacht. Ja. Luisteraarsvraag Peter Ebt. Uh, gebeuren er wel eens ongelukken tijdens de voorstellingen? En wat is de impact hiervan op een show? Eh, uh, Alex. Er gebeuren ongelukken. Ik heb het gelukkig uh, buiten kleine ongelukjes... Uh, nog niet meegemaakt in mijn eigen producties... dat je echt uh, hey, iemand uit de trapeze valt of, of, of dergelijke zaken. Maar het gebeurt. Je hoort natuurlijk wel eens laatst ook bij Cirque du Soleil... Uh, het is mensenwerk, het is topsport. Artiesten geven het uiterste. Uh, iedere dag opnieuw. Het is niet uh, dat ze zeggen, nou één keer op zondag... tijdens een belangrijke wedstrijd moeten we het laten zien. Nee, het, het is vijf, zes avonden uh, per week... Uh, en dat is ook het bijzondere van circusartiesten. Dat zij iedere keer zich moeten opladen om tot, die, tot dat moment te komen. Tot die salto. En daar gaat wel eens iets mis. Ja, ze, maar, maar, maar daar komt ook een beetje het publiek niks. voor. Ja, ja dat, ja, dat is toch is. sensatie. Als bij ja. ons de dame, we hebben zo'n dame die op een voor een rondrijende schijf uh, staat. En haar man uh, werpt daar de messen op. Ja, uiteindelijk zit iedereen toch een beetje stiekem... Kijken van gaat het goed of gaat het niet goed. En misschien te hopen zelfs ja. dat het niet goed gaat. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat weet ik ook niet. Uh, het vraag die daar een beetje op aansluit van Luca uit Utrecht, die zegt hoeven circusartiesten zich niet aan de arbo-regels te houden. Weet jij daar iets van, Melo toevallig? Dat, ik, ik snap wel wat hij bedoelt. Die bedoel, ja. uh, als ik achter een bar sta, dan moet ik allemaal rubberen matten en moeilijk. Maar ja, ja dat, als, je, als ik met, met, ja. met, met messen ga smijten, dan mag ik erheen. Uh, ja, ik heb het wel eens meegemaakt in New York. Toen stonden we bij Big Apple Circus. Dat daar in New York uh, speciale regels waren. En dat er ook mensen kwamen controleren toen we er aankwamen uh, tijdens de repetities. Van wat, uh, wat doen jullie? En uh, vooral natuurlijk bij de gevaarlijke acts yeah. in de lucht. Uh, en dat er dan ook besloten werd van bij die act moet er een mat onder. Of uh, nou ja, dat er een, ook bij ons naar de kegels werd gekeken hoe zwaar die waren. En of dat eventueel gevaarlijk zou zijn voor iemand in het publiek. Uh, maar verder, ja... ja <laughs> Ik denk dat het, uh, dat het wel heel moeilijk is... Uh, want ja, circusartiesten gaan natuurlijk toch, uh, die vergen heel veel van zichzelf ja. en van hun lichaam ook. En, en uh, het is ook heel moeilijk om, om die tijd in uren in te delen. En, uh, nee, is ook zo. Maar het is, nee, want het is natuurlijk wel een regeltjes Ja, Maar we we hebben we wel met de regel, regelgeving ja, te ja. maken. Kijk, als we kijken naar de opbouw, dan lopen alle medewerkers van ons uh, met lichtgevende hersjes aan. Schoenen met stalen neuzen. Ja, maar helmot, die messenwerpers maar dan want als ik dat op je... mijn werk ga doen, dan kom ik daar niet meer weg. Nee, en, en dat is natuurlijk ook het gekke. Dat die bestewerper, als hij bij mij helpt met het opbouw... Van de tent heeft hij een helm op ja. en uh, schoenen met stalen neuzen. En tijdens de voorstelling niet. En er is een stuk artistieke vrijheid uh, waarbij je als uh, producent, hè, artiest is zelfstandig, dus creëert zelf zijn nummer. Daar heb ik als werkgever uh -huh. geen invloed op. Uh, maar hij moet daarbij ook aangeven dat het zijn artistieke vrijheid is om die act te creëren, mits. Hij het publiek daarbij niet in gevaar brengt. Dus hij zegt eigenlijk: ik neem het risico. Ik neem het risico. Ik, ik teken daarvoor. Ik besluit ik, uh, om een bepaalde ja. brandstof in mijn mond te nemen en daar een vlam uit te spuren. of ik uh, een appel op het hoofd van mijn vrouw en ik schiet daar met een kruisboog op. Maar we zitten wel degelijk aan regels, want we zijn in Nederland. Maar het is wel zo: we hebben het ook maken met een stuk artistieke vrijheid, want niemand zit erop te wachten dat die dame in dat mooie glitterpakje... Uh, in een harnas en een helm naar boven klimt... dan, ja, dan verliest nee, het alle charme. Ja, dat en je wilt doen. ook niet nee. zien dat iemand in een heel ijzer harnas... voor dus, zo'n messenbord gaat staan. Dus dit is wel denk ik inderdaad een uitzondering. Ja, ja. Ja, Goede vraag was dat. Um, de andere regelgeving die komt natuurlijk van gemeentes. Uh, hoe zit de gemeente eigenlijk nog te wachten op circussen? Of vinden ze het maar ingewikkeld? Want ze moeten alles inspecteren. nou Vroeger was het zo dat heel veel gemeentes... hanteerden een roulatiesysteem. Dus ze zeiden, ieder circus moet een keer aan de beurt komen. nou Daar zijn ze een beetje van teruggekomen. Inmiddels zijn er heel veel gemeentes... die gewoon een band opbouwen met een circus. Een circus moet ook aan heel veel regels voldoen. Uh, moet heel veel geld betalen. Maar... Zo'n terrein moet ook onderhouden worden. He, vroeger keek de circusdirecteur alleen maar... oh, een gemeente wil veel geld. En het was altijd ja het lag altijd aan, het, uh, aan de gemeente, zeg ja, maar. Ja. Uh, ik betaal liever iets meer voor een goed evenemententerrein... waar stroom is, waar water, waar rioolafvoer is. Want dan kan ik mijn mensen en medewerkers... ook die juiste voorzieningen bieden. Dat heb ik liever dan dat ik op een veld sta... waar ik tanks moet inhuren om het rioolwater op te vangen. Waar een aggregaat moet draaien. Wat ook niet al te best is voor het milieu. En dan mag voor de vrachtwagens de stad binnenrijden moet je milieuontheffing hebben. Mm -hmm. Maar vervolgens staat er een aggregaat 24 uur per dag Doe. te rijden Dus ik heb liever een terrein waar al die voorzieningen zijn... en ik betaal iets meer dan, uh, dan dat het er niet is. Ja. Het, het circusklimaat in het algemeen. Er zijn veel circussen verdwenen afgelopen jaar afgelopen tientallen jaren misschien wel. Jan, merk je dat in boekingen ook? Uh, nee, ik gelukkig niet. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel uh, circusartiesten... Uh, die zonder werk zitten, omdat er gewoon veel minder werkgevers zijn op het ogenblik. Ja. Dus uh, dat wordt zeker wel gemerkt. Dus nog meer eraan werken uh, om je kwaliteit hoog te houden. En je, en je naam en zorgen dat jij wel geboekt wordt. Mello, jij leidt uh, mensen op tot uh, circusartiest. artiest. Uh, nou ja, niet fulltime, nee, nee, nee, als, nee. als gastdocent. Het, nee, maar je zei het net, geef les op het HBO afgelopen week nog. Mm -hmm. um, die arbeidsmarkt ziet er niet ja, altijd rooskleurig uit misschien. Uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, het is wel zo dat er inderdaad uh, circussen zijn verdwenen. Maar uh, vanuit wat ik al eerder zei: vanuit het artiestenoogpunt, uh, zijn er wel ook steeds meer. ...plekken gekomen waar je als circusartiest kunt werken. Uh, er, zijn, er zijn heel veel ontwikkelingen natuurlijk in het circusveld. Uh, het zijn niet meer alleen uh, de klassieke reizende circussen ...of de vele kerstcircussen, mm -hmm. zoals we kennen. Maar er komen ook veel uh, ja, theater, circustheaterproducties... Um, ...straattheaterfestivals uh, die ook steeds meer circus gaan uh, Maar toch zegt uh, Jan, dus dus er zitten te... veel mensen thuis. Ja, ik denk dat dat, uh, dat zeg ik ook tegen de leerlingen waarmee ik gewerkt heb... Um, ...de artiesten die zich... Uh, heel erg alleen op één tak van de branche richten. Uh, dat is moeilijk, denk ik, vandaag de dag. Omdat er gewoon inderdaad minder werk is. En er zijn heel veel artiesten. En wat, wat zou zo'n één zo tak kunnen zijn Bijvoorbeeld? te veel richten? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ze dan noemen klassiek, uh, een klassiek circus... Um, als je daarnaast ook de mogelijkheid hebt om uh, je aan te passen en uh, andere richtingen uit te gaan, zoals uh, dus studenten uh, ook in een gezelschap, in een modern circusgezelschap kunnen werken, of een eigen uh, show hebben voor straattheaterfestivals en een goede act waarmee ze in circus en variété kunnen werken, dan hebben ze de meeste kans om, uh, om altijd werk te hebben. Was, was er nog nieuws? wat ging over MBO. Dit is HBO, hè? Wat jij het ja, ja. ging over MBO-opleidingen tot artiest. De, de raad van onderwijs ook zei: misschien moeten we, er, eh, moeten, moeten we er afgeschaft worden of een kwotum op zetten. Ja, nou ja, circuswereld is heel erg internationaal ook. Hè, dus ja. uh, het is, dat zie je ook aan ons. Wij hebben gewoon in tien jaar uh, dat we met Juggling Tango rondreizen, hebben we bijna alleen maar in het buitenland gewerkt. Uh, en het is wel ook heel interessant om te zien dat de Nederlandse circuswereld zich ook. Ja, aan het ontwikkelen is. En er komen steeds meer plekken ook weer bij... Uh, waar je kunt optreden. Zoals bijvoorbeeld nu in Carré is er een festival nu van, van Circus... de Circus Theater. En over twee weken is in Rotterdam het Circusstadfestival. Um, dus er komt ook steeds weer uh, dingen bij. Jo, ja, geef het even door aan die collega's die thuis zitten. Ik geef het door. Nee, maar Menno heeft daar helemaal gelijk in. Maar ik... Ik bedoelde ook meer hè? In, in de grote circussen die daar die zijn verdwenen. Ja. Dat zijn gewoon werkplekken die weg zijn. Ja. Ja. Ja. En misschien komen er andere dingen voor terug. Niche, hè? Ja? Alex, niche-circussen? Ja, het, je, ik denk dat voor de. De veelzijdigheid van een circusartiest. Hè, wat men ook zegt. Dat uh, artiesten die breed zijn. Die, die op verschillende plekken kunnen spelen. Ik, ik geloof dat dat ook zo werkt voor circusproducenten. Hè. Kijk, wij maken dit jaar bijvoorbeeld Circus in de Zorg. Daarmee spelen we 210 voorstellingen bij 70 zorginstellingen. Dat is een voorstelling waar Jan mee. Door Nederland. Voor ouderen krijgt. dan hè? Voor ouderen, senioren, gehandicapten. Die speciaal voor die doelgroep gemaakt. Uh, en dat is een heel groot succes. Maar. Daar heb je wel naar moeten zoeken. Tuurlijk, er zijn meer circus die voorstellingen geven voor zorginstellingen. Maar echt een op maat gemaakte productie die aansluit bij die doelgroep... met een voorstelling die precies die spanningsboog heeft. Ja, dat heeft succes. En dat, zo maken wij ook ja, voorstellingen op maat. Zo meteen praten wij verder nog over het circus. En thuis kun je ook nog steeds je vragen insturen... Uh, via de NPO Radio 1-app of www.nporadio1.nl .no. Just the L Green, let's stay together. Broer de Vries, met de zes ogen van de Vries en bij mij hier nog steeds aan tafel uh, Jan Plug, clown, Menno Van Eyck, jongleur en circusdirecteur, de big boss zelf, Alex. Zijn, ik heb hier een aantal stellingen voor jullie. Um, Alex, de overheid zou het circus wat meer mogen waarderen. Uh, het is een wisselwerking dat uh, er zijn heel veel mogelijkheden en kansen die, die de overheid biedt. Uh, lokale overheden staan ook steeds meer open... om het uh, circus goede faciliteiten te, te bieden. Maar het is een wisselwerking. Het circuswereld heeft te lang uh, met het vingertje naar iedereen gewezen... zonder naar zichzelf te kijken. Uh, Zo van, uh, iedereen moet ons hebben, maar... Ja, maar in Duitsland is een circusdirecteur geweest... en die heeft gezegd... het grootste gevaar van het circus is het circus zelf. Uh, omdat ze dachten... nou, oh, we treden hierop... en misschien komen we niet meer terug. En ze lieten uh, mest achter... Uh, of uh, handelden zaken niet uh, goed af. Op een moment dat een, uh, iemand op een ministerie... of op het moment dat een, een, een plaatselijke ambtenaar... Uh, ziet dat je van goede wil bent... om iets uh, goed te regelen... En, ja, dan mag je terugkomen. En als wij... Een veld kapot rijden op zondagavond omdat het uh, regent, uh, pijpen stelen en, en die zware vrachtwagens moeten eruit. En ik kan op maandagochtend om achter een mailtje sturen dat de loonwerker onderweg is om het terrein te herstellen. Dan bouw je iets op. Ja. Dus uh, ja, het is een wisselwerking. En de landelijke overheid, een subsidie krijgen nu dat eigenlijk? Uh, nou, ik ben al heel blij dat er uh, twee hbo-opleidingen in uh, Nederland zijn. Uh, er wordt natuurlijk wel enorm gelobbyd om ook geld vrij te maken... Uh, voor het creëren van uh, voorstellingen. Uh, ik ben meer vrije producent, maar er zijn natuurlijk ook gezelschappen... die een regisseur of uh, een choreograaf in uh, willen huren. Ik zou, ik zou dat toejuichen, maar ik denk uh, dat je een bedrijfstak... of een cultuurtak niet afhankelijk compleet moet maken van subsidie... Van want ik denk dat je daarmee ook de creativiteit uh, inperkt. Jan, er is in Nederland plek voor vijf tot tien circussen... dan kan iedereen een goede boterham verdienen. Um, als het vijf tot tien goede circussen zijn... is er absoluut plek voor... Uh, ik denk dat je eigenlijk... We zijn er nu wat meer, iets meer, hè? Maar met alle kleine erbij. Uh... Nou, nee hoor. Kijk, met, tijdens de kerst... heeft elke grote zichzelf respecterende stad een kerstcircus. Mm -hmm. uh, en de, daar is heel veel goede kwaliteit. Uh, en die circussen die ook een traditie opbouwen... en die kwaliteit maar blijven aanbieden... die doen het ook goed... Uh, op het seizoen in Nederland uh, is uh, Alex met zijn productie echt uh, op het ogenblik eigenlijk een toonaangevende circus. Er zijn dan nog wat uh, kleine Duitse circussen die hier uh, wat rondreizen en doen. Uh, maar ik, ik ben puur ervan overtuigd dat als je kwaliteit biedt, dat mensen dan graag naar je komen kijken... En Eén of twee circus per jaar in de gemeente lijkt mij voldoende. Want mensen gaan niet drie, vier keer per mm -hmm. jaar naar het circus. Um, dus als je dat goed verdeelt en maar kwaliteit biedt... is er niks aan de hand. Klinkt en trouwens of je die kleine Duitse circussen dat je dat niks vindt. Die, zei, die reis een beetje rond. Nou, dat heb ik niet ja. gezegd. Oh, nee, maar ja, misschien kun jij gedachten lezen. Toen het een beetje. Nee, ik dacht, ik vraag het nog even. Uh, Mello, uh, uh, over vijftig jaar is er nog steeds werk in het circus. Ja, dat denk ik wel, ja. Het circus uh, blijft zich ontwikkelen. Dat heeft het ook altijd gedaan. Het circus bestaat, uh, tenminste het circus zoals we het nu kennen... bestaat nu dit jaar 250 jaar. Dus, uh, en dat, uh, ja, dat blijft zich verder ontwikkelen. En er zijn heel veel mooie ontwikkelingen nu. En ik denk dat het circus er nog steeds uh, is over 50 jaar. Ja. Luisteraarsvragen stromen nog binnen. Uh, Sean, Sean Jansen zegt als oud-medewerker van Cirque du Soleil... reisde met 120 man technische staf mee voor het bouwen... Van het circus. Hebben de kleine circusen dat ook? Of bouwen de artiesten zelf? Dat zag ik in Bas hierna ook, dat ze zelf wat bouwen waren. Maar eerst klopt dat. Jan, moet jij bouwen? Um, bij deze productie waar ik nu werk... waar we maar met zeven mensen zijn, moet ik ja. inderdaad ook bouwen. En uh, hiervoor heb ik dus ook een, een stuk internationale carrière gehad. En toen haalde ik mijn neus daarvoor op. <lacht> toen dacht ik van, ik hoef niet te bouwen. Ik ben hier de sterartiest. Uh, <lacht> maar inmiddels uh, ben ik... Uh, met mijn beide benen op de grond. En snap ik heel goed dat in zo'n productie gewoon alle handjes nodig zijn. En het is ook hartstikke lekker om gewoon fysiek even goed bezig te zijn. Even zwaar werk. En als je dat met z'n allen je schouders eronder zet... en er staat dan weer een mooie tent... waar je weer een mooie voorstelling in gegeven is, dat helemaal prima. Je bent diva af. Ik ben uh, dus, helemaal dieven ja. af. Nog een vraag voor jou, ook van Alma. Jan, tot welke leeftijd kun je eigenlijk actief blijven als clown? En wat ga je daarna doen? Nou, dat is juist het mooie van clown. Want ze zeiden vroeger altijd van hoe ouder de clown, hoe beter. Dat heeft natuurlijk met een stuk levenservaring uh, te maken. Uh, en uh, een, een mooi gesminkt gezicht... maar wat een beetje uh, de kenmerken van het leven in zich heeft. Uh, dat kan natuurlijk heel mooi zijn. Ik denk, zolang je gezond blijft... Uh, dat je dat eindeloos kan blijven Popoff doen. Of was een heel oud ook, hè? Die Popoff, is die, die gestorven uh, in de piste, volgens mij. <laughs> Bijna. Uh, maar bijvoorbeeld Pionok... dat is uh, een beroemde Zwitserse clown... waar ik zelf nog mee heb samengewerkt. Die is echt ook in de, in de piste... na zijn act omgevallen en dat was het. Ik denk niet dat ik in de piste wil omvallen. Lijkt me niet <laughs> zo leuk voor mijn publiek. Uh, maar ik, ik wil wel graag uh, tot een zo oud-mogelijke leeftijd in de piste staan. Zo wat Alex zegt net. Ja, dus je messen dat messen werpen. het dat, dat is toch gevaarlijk. En dat de clown ineens doodnerven. Dan verwacht je dat ook niet. Nee, nee, nee, daar zit je niet op te wachten als publiek, denk ik. Uh, en dat is bijvoorbeeld uh, ooit bij Tommy Cooper. Hè, een ja. soort clown ook gebeurd ja. op het toneel. En dat de mensen dachten dat het een grap was. Dat erbij, ja, ja. Ja, ja. Dan komt de defibrillator ook niet zo snel. Nee, nee, die hadden ze in die tijd, denk ik, nog niet eens. Goed. Maar jij hoopt uh, tot... Uh, nou ja, het Kijk, het moet, moet niet zielig. Worden. Je moet geen zieligheid oud-mannetje worden. Dan, dan ben ik uit die piste. Maar zolang je succes hebt en het zelf leuk vindt... ...en het publiek, dan uh, blijf ik het lekker doen. Wel je pensioen bouwen, uh, Jan, Doe je dat wel, ZP'er? <laughs> ja, ik wel. Goed zo. Laten we het over dieren uh, hebben. Die wilde dieren, we kunnen er toch niet omheen. Dat is afgeschaft. 2015, uh, sinds de tweede geen wilde dieren meer in het circus zijn. Uh, wat voor impact heeft dat gehad, Alex? Uh... Voor, als ik kijk naar mijn eigen bedrijf, heeft het niet zo'n grote impact gehad. Want we werkten niet met wilde dieren. Uh, er zijn natuurlijk circussen vertrokken, buitenlandse circus die hier reisden... die wel met uh, die dieren die verboden zijn uh, werkten. Uh, maar voor de mensen, die uh, hè, er zijn circusfamilies die met hun dieren van kleins af aan uh, samenwerkten, opgroeiden... Uh, daar heeft het hele grote volgen voor gehad. En uh, persoonlijk, ik, ik denk dat ieder, uh, iedereen in het circus... of je nu wel of niet met dieren werkt... een groot voorstander bent voor, voor dat het goed gebeurt... dat er goede regelgeving... alleen de manier waarop het is gegaan... verdient niet de schoonheidsprijs. Te snel. Of het is te, te snel gegaan. Uh, he, uh, de dieren konden ook niet geplaatst worden. En geplaatst dus als in? Nou, in een opvang of dergelijke. Uiteindelijk gaat het hele verbod in Nederland over één olifant en één zebra. Want uh, de rest waren gewoon buitenlandse dieren. Dus dat hele, dat hele verhaal mm -hmm. uh, is eigenlijk gebruikt als excuus voor de plofkip. Ja, dan... Ja, want dan hoefden we maar... Het is natuurlijk een compromis geweest... tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. En omdat ze een minderheid hadden... Uh, hadden ze een stem van Marjane Tiemme... op een ander punt ook nodig. Uh, dus ik denk dat het er wel doorheen is. Ik ben wel... Het gewoon... gaat wel snel hoor. Het is, het is allemaal complot hier. Om de plofkip te kunnen houden... Nee, dit is geen complot. Nee, nee maar nee, we nee, hebben maar maar het Nee, het echt uh, om de plofkip te kunnen nou, houden. Kijk doordat dat hele verhaal over dat circus... dus één olifant en één mm -hmm. zebra... daar is al die aandacht om ja. te doen geweest. Maar ondertussen praat natuurlijk niemand over de bio-industrie. Het is een bliksemafleider uh, Ja, het is een bliksemafleider geweest. En, uh, en dat vind ik gewoon heel jammer. Want daarmee doe je de mensen, de echte dierenleraren... die goed voor hun dieren zijn, die met hun dieren leven, doe je geen recht. Als je kijkt naar uh, Circus Knie in Zwitserland... als je Freddy Knie, de piste van het Koninklijk Theater... binnen ziet komen lopen... Alleen al hoe hij beweegt, hoe hij omgaat met zijn dieren, als een, eh, zijn zweep is geen zweep om mee te slaan, is alleen een verlengstuk van zijn armen. Als hij, op het moment dat hij 30, 40 paarden tegelijk in die piste laat lopen, ja, dan is dat bijna een soort dans. dat was ook met mensen die werkten. Maar, maar mag ik, nog, hè, paarden? Ja, paarden ja. mogen ja. nog. Maar heb je de lijstje? Het geit, de varken, lama mag nog. Ja. Ja, krokodil mag ook, slang mag ja. ook. Dus is het... nee, nee, nee, nee. Ja, krokodilen mogen zo? ook nog, ja, ja. Oh, dat is het gegeven moment zoog. Ja, dat is wel... Uh, maar, ja, dus, uh, maar kijk, het circus blijft voortbestaan. Het circus verandert. Uh, het is, ja, voor de mensen die ermee werkten is het, is het, heel, uh, is het heel zwaar geweest. Ja. Maar hoe kijk jij naar die discussie? Jij hebt er zelf minder met het ja, wilde dieren gooien. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik ben het wel eens met uh, Alex. Uh, dat uh, inderdaad de manier waarop het gegaan is. Uh, ik heb ook in mijn carrière... ik werk zelf niet met dieren. Ja. En al helemaal niet met wilde dieren. Maar ik heb uh, wel veel gezien natuurlijk. En ik heb inderdaad... Uh, veel mensen gezien die met uh, hart en ziel... Uh, met hun dieren bezig zijn. En dat ook op een hele goede manier uh, doen. En uh, daarom vind ik een verbod... Uh, ja, dat klinkt ook zo heel erg... Dat alsof het iets is als je dat zou doen... dat het. Uh, dat dat dan iets vreselijks mis is ofzo. En dat is uh, niet uh, bij uitstek zo. Dat wil niet zeggen dat er uh, geen misstanden uh, ook Had te vinden zijn. Had Nederland een verkeerd beeld van hoe het eraan toe ging, denk je? Ik denk dat er wel een, uh, door de jaren heen een bepaald beeld geschetst is... Um, wat zeker niet een standaard beeld uh, is voor de, uh, ja, voor de industrie. En daar werd ook heel veel... Uh, ja, beeldmateriaal van over de hele wereld uh, gebruikt... om die stelling uh, zeg maar, te onderbouwen. En uh, ja, dat, dat is net zoiets als zeggen... dat er geen uh, cultuurverschillen bestaan uh, tussen de landen op deze wereld. En als we het dan over een verbod in Nederland hebben... dan vind ik het toch wel vreemd als je dan een filmpje ziet... waar geen, geen beeld uit Nederland uh, in voorkomt. Jan, mee eens. Marcia, about nothing eigenlijk? Als je over dit onderwerp begint, dan kan ik nog weer razend worden de wilde dieren de tent uit... die zijn de uitvinders van het fake-nieuws. Kijk, je kan foto's op allerlei manieren manipuleren... inderdaad, foto's uit een ver buitenland gebruiken. Je kan allerlei verhalen de wereld in, in uh, werken. En natuurlijk, als jij beelden ziet van zielige dieren... dan gaat ons hart allemaal bloeden. Dat vinden we allemaal verschrikkelijk. Dat wil niemand. Maar je kan niet zo een stempel op het circus in het algemeen drukken... en zeggen, daar is het zo. En uh, er is een rapport gemaakt van, door, door de regering laten maken... Uh, door de Universiteit van Wageningen. En dat rapport was positief voor het circus. En toen is dat rapport vervolgens onderin een laadje verdwenen... want ja. dat was niet de bedoeling. Ik heb er nog wel over gelezen. Vijf, vijf, op vijf, uh, vijf van de zes was het goed geregeld, geloof ik. Precies. Ja. Nou, dat zegt voldoende. En de hele circuswereld stond daarvoor open en heeft ook gezegd... regelgeving prima maar een verbod, nee. Maar goed, het verbod is er nu... dus we kunnen hier uren ja. over gaan praten. Ze komen niet meer terug. Ze komen niet terug... En maar uiteindelijk was de impact voor Nederlandse circus dus ook beperkt. is heel erg beperkt. Ja, ja. alleen het voor imago-schade. Precies, voor het imago is het slecht. En daarom zeg ik ook, het is nu zo. Laten we alsjeblieft een positief verhaal over het circus vertellen. Want circus is hartstikke leuk. Laten we eens kijken naar de toekomst, Alex. Uh, we gaan tien jaar, nee, laten we twintig jaar vooruit gaan in de tijd. Ben jij uh, begin zestig, hè? Ja, toch? Dan ben ik geen circusdirecteur meer. Oh, nee? Nee. nee. Nou, maar laten we toch samen even naar <laughs> de circus Maar het circus bestaat aan. dan nog. Die, die ja. flappen gaan open. Ja. Wat zien we? Wat, wat zien we in het circus van... Uh, ja, het, het, re, het, het, het, het, het reizende circus met de tenten, wagens en seizoenen... van februari tot uh, december. Ik denk dat dat gaat verdwijnen. Ik denk dat het steeds meer tijdelijke producties gaan worden... die bepaalde periodes uh, uh, spelen. Maar op een vaste plek, maar wel in het tent. Nou ja, je ziet het ook zeg maar nu met festivals. Dat je zegt, circusreizen bijvoorbeeld in het najaar een aantal maanden. Goed. of zomers tijdens festivals. Ik denk dat het, het, het romantische beeld van de families. die een heel seizoen met van elkaar. Van dorp naar toen, dorp, en, dorp, dat gaan we Ik dat denk dat thuis. dat gaat veranderen. Ja, dat, tenminste, dat is mijn visie. Maar het circus spreekt nog altijd tot de verbeelding. 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Eh, in het circus in Nederland. Ja, dat, dat geef je door. En je, weet, je ziet ook echt dat. Uh, ouders met kinderen, of dat ze nou naar het circusfestival in Rotterdam toe gaan... of naar een circusvoorstelling uh, van ons... Het gaat om die beleving, die magie van het circus. En zoals wij ooit betoverd zijn als, als kleine yogis uh, van circus... Dus die betovering gaat verder. Jan, wat zien we binnen in het circus? Zie je daar robots, drones? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Het Zwitserse knie, wat ook toonaangevend is in Europa... die hebben dit jaar, ik geloof, 40 of 50 drones in hun voorstelling... met verlichting die daar allerlei figuren maken. Het uh, Duitse circus Roncalli die heeft van die 3D-projecties met paarden die rondlopen. Kan ik je bekoren? Um, ik heb het nog niet gezien, dus dat kan ik niet zeggen. Alleen, ik denk de echtheid en de puurheid... en uh, de zweetpareltjes op, op het gezicht van de artiest... die zich aan het inspannen is. Ik denk dat de kwaliteit heel erg omhoog gaat. Als je nu de jonge artiesten ziet... die allemaal Facebook uh, of YouTube als voorbeeld mm -hmm. hebben... en daar heel veel van leren. Ik zie jongens van, van 20 met een diabolo die dingen doen. Dat is ongelooflijk. Omdat ze heel veel van die uh, media kunnen leren. Mm -hmm. en, uh, dus ik denk dat het niveau steeds... Hoog, hoger wordt. Is dat iets wat jij Meno, op, de, op die opleiding waar jij uh, uh, soms les geeft ook ziet? Dat je denkt, jeetje, die, uh, die zit wel potentieel tussen zich. Nou, ik zie inderdaad wel veel creativiteit... ook uh, bij de jonge, jonge artiesten, jonge generaties. Kun je iets doen voor iets waarvan je denkt, nou, dat was wel een insteek... dat ik dat niet kon bedenken? Uh, nou, ik zou zo gauw niet een uh, direct voorbeeld weten... maar uh, het is wel zo dat... Uh, ja, ook, ook jonge, de jonge mensen van tegenwoordig ook steeds meer op zoek zijn... ook naar een combinatie van verschillende cultuurvormen. Dat het, het, het dans, uh, de muziek, uh, het acteren, alles wordt, uh, ja, wordt vermengd met circus. En dat is natuurlijk, uh, als je dat op een goede manier uh, doet... is dat een heel, uh, heel mooie ontwikkeling. En niches dus. We hadden het al eerder over, Alex. Jij zei voor de uitzending, wat ga je nou doen met van het jaar? Bij het bijzondere... Gay Circus, ja, op, ja? Uh, ja, ik zei al, we hebben een familiecircus. We, uh, we hebben natuurlijk een circus voor ouderen. En op 30 oktober gaat uh, in Amsterdam het Gay Circus in première. Een, uh, een spannende en gewaagde voorstelling. Dat moet je ons daarbij voorstellen. Ja, daarin... Het... Klauw Frenkie in een klein stringetje Nee, nee, nee, zeker niet. <lacht> zeker niet. De, het wordt, uh, het heel, wordt er heel mooi. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar het jong leernummer uh, van Menno... Dan, wat hij met zijn vrouw doet, het is natuurlijk altijd... Of 9 van de 10 keer is het een romantisch verhaal uh, in een act tussen een man en een, een vrouw. En uh, wat is er nou mooier uh, om dan ook eens een voorstelling heel anders neer te zetten: dat de twee mannen elkaar in een liefdesduet aan de trapeze. of uh, dat niet de dame voor het messenbord staat, maar de man. en daar een andere man uh, zijn pijlen op richt. En uh, dat wordt de setting van een sidderende uh, voorstelling die uh, etere vriendelijk wordt ga ik nog heel even vragen, wat je dan, met je riep dit nee, dan ben ik geen circusdirecteur, maar als ik 62 ben, wat doe je dan wel? Nou, misschien heb ik dan wel een pannenkoekenrestaurant, maar... Ja. <laughs> nee, maar circusdirecteur is heel intensief, ja. en ik zie, ik, en ik heb heel veel mensen, circusdirecteuren gezien, die alsmaar doorgingen, waardoor ze bijna de strijd uh, uh, met de overheden, en noem maar op, dat ze het verloren, die, dat ze die passie kwijtraakten. En, en één ding wat ik niet wil kwijtraken, is die passie voor het circus. Dus ik heb voor mezelf. Ik heb zelf gezegd, nou, als ik uh, 25 of 30 jaar circus kan maken, succesvol. Dat is mooi. De heren artiesten mooi. gaan nog wel even door, geloof ik. Hè? Ja, ja, wij ja, wel. Wel, zeker. <laughs> ja, Wij moeten wel. Dankjewel dat jullie hier waren. Circusdirecteur Alex Seim, Jongleur Benno van Dijk en Jan Plug Clown Frenkie. Volgende week is er weer een nieuwe tafel. Met daarna zes nieuwe ogen. Ogen van boswachters in dat geval, geloof ik, ja. Uh, na het nieuws van één uur hoor je Wouter Bouwman hier op NPO Radio 1... met de wereld van BNF varen over werk, cultuur en geduld. Ja, met de Nederlandse correspondent In Den Vreemde. Ik wens je een hele mooie nacht.